Het discriminatieverbod is een van de eisen van de protestbeweging die sinds het vertrek van president Mubarak pleit voor meer democratische hervormingen. De man die drie maanden geleden de halfbroer van de Afghaanse president Karzai vermoorde was geen Taliban-strijder. Dat meldt een NAVO-functionaris in Brussel. De moordenaar werkte als commandant voor Karzais halfbroer. Hij had voor zijn daad geen politieke motieven. Hij stond op het punt gestraft te worden voor wangedrag en vond dat onverdraaglijk.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 Koploper AZ heeft in de Amsterdam Arena met 2-2 gelijk gespeeld tegen Ajax. De Alkmaarders kwamen in de eerste helft op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Holman en Berends. Na rust kwam Ajax terug via een strafschop van Soleimani, waarna Jansen in de 82e minuut de gelijkmaker inschoot. Ajax-verdediger Eno moest in de tweede helft van het veld naar twee gele kaarten. Op de ranglijst heeft AZ nog steeds zes punten meer dan Ajax.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 1, langs de lijn met nog drie wedstrijden die om kwart voor acht zijn begonnen en één die om kwart voor negen is begonnen. EK CWA bij Twente. Jeroen Nelson, daar beginnen we? Misschien. Is uh, zojuist van 0-2 0-3 geworden. Zo gaat uh, Twente hier heel gemakkelijk winnen in Waalwijk. Een mooie actie van Ola John en de voorzet op Brama. Helemaal vrij slecht gedekt en die kon dus gemakkelijk inkoppen. Twente heeft de punten hier wel binnen met nog een half uur te gaan. 0-3. En dan Andy Houtkamp, PSV Utrecht. Ja, gebeurt veel met schijtstaten van Boekel in de hoofdrol. Zojuist een enorme fout van Isaacson. Uh, uh, uh, Azaren kon de bal nog met moeite richting het doel spelen. Maar op dat moment werd hij echt getorpedeerd door Isaacson. En dat had een penalty moeten zijn voor FC Utrecht. Kreeg FC Utrecht niet. En nu uh, gedonder omdat Lens alleen doorgaat. Het lijkt wel alsof iemand anders met tas de bal aanraakt. Maar Lens blijft in balbezit. Komt alleen voor de keeper. En dan wordt er omdat de grensrechter uh, staat te vlaggen toch afgefloten voor buitenspel. Wat het bij Verena niet kon zijn. Dus de heer Van Boekel in een hoofdrol in de wedstrijd PSV Utrecht. Oh ja, het staat 0-0. Heracles tegen Groningen. Evert, nog steeds Heracles nog altijd op voorsprong. 1-0 door die vroege goal van Duarte. Maar Groningen is aan het terugkomen. Goed, en dan hebben we er volgens mij uh, nog eentje over. En dat is uh, Richard van der Maarde, Heerenveen tegen de Graafschap. 63ste minuut. 1-1 is het in Heerenveen. En dat valt natuurlijk tegen voor de thuisploeg. De Graafschap doet het zeker niet onaardig. Ook in de tweede helft houdt het goed stand tegen Heerenveen... dat uh, ver onder de maat presteert in deze wedstrijd. En dan aan de telefoon uh, Hancock. Dat is op zich niets bijzonders, maar wel dat hij in een bus zit. Dat is eigenlijk ook niet heel bijzonder. Maar wel met een team dat onderweg is naar de WK-finale. In uh, Panama, de hondballers. Han, goedenavond. Ja, goedenavond Robert. Ja, dat... inderdaad, dat klopt. We zitten in de bus. We zijn op weg naar het stadion nu. Ja, dat moet een uh, bijzondere belevenis zijn. Uh, hoe is de sfeer, beschrijf oh. eens? Ah, nou, ja, ik, ik, ik kijk maar mijn ogen uit. En de stootje hoorde net nog een groot zo van, van achteruit komen. Ze zijn heel ontspannen. Ja. Ze kijken een beetje naar buiten. Ze praten met elkaar. Ja. De coach is geconcentreerd. Ze leunt op zijn knuppel. Naast mij... Zit pitchcoach Steve Jansen. En die heeft mij deze plek naast hem gegeven, omdat iedereen in de bus een vaste plaats heeft. En wij uh, geloven zijn ze niet, maar ik mocht niet op een andere plaats gaan zitten. Ja. <laughs> uh, je zegt uh, ze keken naar buiten. En als ze naar buiten kijken, wat zien ze dan qua weer? Nou, we zijn net door een uh, tolpoort gegaan. En we rijden nu op de snelweg. En nu zien we voornamelijk bomen. Nou ja, ja, noem het oerwoud. Dat zien we op dit moment. Ja. Nou, ik vraag het hierom, dat ik begrepen heb dat het behoorlijk heeft geregend... en dat dat van invloed is op de aanvangstijdstip. Klopt dat? Ja, nou, dat het behoorlijk heeft geregend, dat klopt. De hele ochtend heeft het onwit en hard geregend. En... Uh... We zouden ook al eerder trekken naar het stadion, maar dat werd uitgesteld omdat de wedstrijd om de derde en vierde plaats opgesteld moest worden. Die wedstrijd is gecanceld en daardoor hebben wij toch het uh, groen licht gekregen, gekregen om te trekken. Waardoor de, uh, de wedstrijd van Nederland tegen Cuba, de finale zoals het er nu uitziet en uh, als het droog blijft, gewoon om vijf uur Panamese tijd, twaalf uur Nederlandse tijd gaat beginnen. Oh ja, maar wat gebeurt er dan met, uh, met die wedstrijd om de derde en vierde plaats? Is echt gecanceld? Die wordt echt helemaal nooit meer gespeeld? Die wordt niet meer gespeeld. En uh, ik kijk even naar links. Volgens mij worden uh, ze voorbij uh, derde. Steve Jansen uh, haalt zijn schouders op. Dat weet het ook niet precies. Oh. Uh, dat wil ik in het stadion navragen. Ja, ja. Zeg, uh, vertel even. Hoe zit, het, uh, hoe zit de stemming erin? Is er veel vertrouwen voor die WK-finale? Ja, natuurlijk ja, is er veel vertrouwen. Als je weet hoe het Nederlands team dit uh, toernooi gespeeld heeft. Ja, die, ze, ze hebben van iedereen op. Dus, uh, dus waarom niet? Ja. En waarom niet een tweede keer? Hoewel we krijgen bijna rijden we nu een test uh, van EGA. Ehm, uh, dit te Ze hebben voor iedereen gewonnen, dus waarom uh, vandaag ook niet? Waarom niet uh, de tweede keer in twee dagen voor Cuba? Waarom niet? Ja. Dat is ook het, het verhaal hier: het, het antwoord op die vraag als je aan de spelers stelt. Waarom niet? Ja. ja, zeg het maar. Ja. Nee, uh, tuurlijk, dat is ook zo. Um, heb je de indruk dat het uh, een beetje leeft, die, die, die, die WK-finale daar uh, in de buurt? Ik had de indruk dat het een beetje flauwtjes was soms. Ja, nou, ik kan op dit moment, eigenlijk, daar kan ik eigenlijk heel weinig over zeggen, Robert. Ik ben uh, gisteravond aangekomen, toen was het pikdonker en uh, uh, ja, het was een uur of negen s'avonds. Toen gebeurde er iets veel meer. En vanmorgen uh, zijn wij rond het hotel geweest. We hebben met de Nederlandse uh, ploeg uh, ontbeten. We, hebben, uh, met en we zijn zelf onze accreditaties gaan regelen in een hotel. Dus eigenlijk ben ik verder de stad nog niet in geweest. We zullen het dadelijk merken als we bij het stadion zijn. Ik durf bijna niet te vragen. Dat het stadion maar... wel naar het uitverkocht is. Ja. Dat, dat, dat wel. Uh, wat ik wou zeggen, ik durf bijna niet te vragen, maar zit de bondscoach in de buurt? Is hij aanspreekbaar? Uh, kan ik hem wat vragen? Of is ja, dat nou De done? bondscoach zit naast mij. Ik kijk hem even aan. Zou, zou hij eventjes op de Nederlandse radio wat willen zeggen? Ja, natuurlijk is het antwoord. Nou, ik geef hem aan je, Robert. Komt ie. Ja. Robert, Hi Robert, met Brian Farley. Ja, goedenavond. Uh, namens het hele volk uh, willen we jullie. Ja, ik wou zeggen, namens het, uh, het hele land willen we jullie even heel veel succes wensen straks. Nou, dankjewel. Ik, uh, ik heb gehoord dat hij op TV is vanavond. Dus uh, ja, dan zijn we heel erg blij dat uh, de Nederlanders zijn ons uh, live kunnen kijken. Ja, ja, ja TV, radio, uh, internet. Teletext en uh, een volle bak in het Kidheimstadion, geloof ik, uh, met een groot scherm. Oké, okay, uitstekend. Dus uh, honkbal leeft uh, in ieder geval de komende 24 uur weer heel erg. Uh, ja. Vertel even, hoe staan de kopjes? Hoe staan de kopjes? Nou, hoog en uh, vol zelfvertrouwen op dit moment. Natuurlijk, als je, als je zo'n toernooi speelt waar je... Waar je team zelf wel vindt in het toernooi, dan heb je natuurlijk wat zelfvertrouwen opgebouwd. En eh, uh, je van de nummer 1, 2, 3, 4 en 5 van de wereld in het toernooi. Natuurlijk vind ik het uh, logisch dat wij uh, vinden dat wij natuurlijk uh, net zo'n groot contest heeft als Cuba vanavond. Ja. Met welke werpen? Ga je ga je beginnen? Wie werpt er vanavond? Ah, uh, stadsgeheim hè. Is, uh... Ja, maar er luistert niemand in Panama hoor, kan ik je melden naar radio 1. Ja, die hebben Spiona, die hebben spiel overal. Maar ja, goed, ik ken het. Maar het, het gaat starten vanavond. Ja, 37 jaar, wat een moment voor hem hè. Ja, natuurlijk als je als je de kans hebt om uh, om zo iemand die heeft zoveel betekend voor Nederlands handbal de bal te geven in een WK, uh, kampioenschap. Uh, ja, dat is, uh, is een perfect verhaal natuurlijk. Uh, we moeten nog winnen, maar uh, ik zou het uh, ...niemand anders willen hebben op de hoogte op dit moment. Hm. Ja, het uh, uh, wedstrijd die zou eventueel verplaatst kunnen worden... ...wat voor invloed heeft dat op je voorbereiding gehad, die onzekerheid? Nou, uh, sorry, nogmaals de vraag. Nou, door het weer zou het aanvangstijdstip eventueel verplaatst worden. Wat voor invloed heeft dat op je voorbereiding? Ja, uh, helemaal geen invloed, want uh, dit is gewoon uh, business as usual hier in Panama. Dus we hebben gewoon, elke wedstrijd hebben we iets, uh, iets die is gebeurd, de bus is uh, uh, de, de, de, gebroken of uh, die komt helemaal niet of uh, je hebt een regen die je uh, die, uh, die betting practice uh, niet door kan gaan. Dus elke dag heb je iets anders, maar die zijn dat dingen die buiten onze controle zijn en die jongens hebben dat gewoon perfect uh, gehandeld, behandeld uh, en... en uh, wij, wij laten niet, uh, niet dingen uit ons controle en uh, invloed hebben op ons. Dus het uh, is, uh, is geen probleem voor ons. Oké, okay. nou goed. Uh, alles Iedereen op zijn plek, dus aan het bijgeloven zal het niet liggen. Op naar de wereldtitel. Succes, hè? Ja, dankjewel, hoor. We gaan kijken vannacht, vanaf 12 uur op de televisie. Succes, nogmaals. De bondscoach Brian Farley was dat van de honkballers. Naar uh, een liefhebber van het honkbal en het voetbal. En die jij gaat kijken hè vannacht, hè, denk ik. Robert, het schijnt dat ik uh, vanaf 12 uur in Hiltjesum oh ja. uh, uh, uh, aanwezig hoor ja, te zijn. Nou, dat klopt toch. Je gaat <laughs> nog kijken dan. <laughs> ja, maar uh, de mensen dus ook uh, voor alle duidelijkheid ook op de radio te volgen <laughs> Met bij BNN. Met uh, de Houtkamp. Ja, dankjewel Robert. <laughs> en uh, het feit dat uh, Koordemans gooit. Ik ben chauvinistisch hoor, maar echt de wereldtitel gaat komen. Ik weet niet wie er gaat winnen bij PSV-FC Utrecht, want het staat nog altijd 0-0. Een eerste periode was voor PSV, daarna FC Utrecht. En nu is het weer psv via een hoekschop vanaf de rechterkant. En daar wordt de bal weggekopt door notabene de Moesje, maar opgevangen door Wijnaldem. Maar Wijnaldem raakt de bal kwijt. Van Boekel geeft geen vrije trap aan PSV, maar PSV herovert heel even de bal. En dan is de bal terechtgekomen bij Zullo, een Australier die 40 uur heeft gevlogen deze week... En toch kan spelen andere Australiër Tommy Oor. wordt van de bal afgelopen door Manolev op een uh, uh, legale manier. Dus kan er gecounterd worden. Maar de bal op Dries Mertens is niet echt lekker. Hij krijgt hem wel de controle. En wordt dan neergemaaid door de Moesje. Echt uh, flink neergemaaid. Maar die sluit hem meteen in de armen. Voorkomt daarmee dat hij een gele kaart krijgt van de Moesje. De knuffel aan Dries Mertens. Gespeeld 25,5 minuut. En er staat nog altijd 0-0. RKC Twente, Jeroen Elsoff gespeeld. 20 minuten nog. Wedstrijd is uh, natuurlijk gespeeld bij die 3-0 voorsprong voor FC Twente. FC Twente doet het ook wat rustiger aan. Het levert wat kans op voor invaller Alakmak aan de kant van RKC. En een kobbal van Snow. Maar Marsman, de jonge doelman met een uh, goede redding. Hij doet het goed. Komt ook nauwelijks in de problemen, die 21-jarige. En als je kijkt naar Twente. Twente speelt zakelijk en sterk. Misschien wel een van de betere wedstrijden dit seizoen. En dat heeft ook alles te maken met uh, die routinier op het middenveld. Danny Landzaad. Het is uh, vervelend. Voor Ver. Maar Landsaat doet het uitstekend waar Ver uit vorm is tot nu toe. in een zijn Twente periode. Twente heeft de bal. Gaat uh, misschien wel op zoek naar de vierde. Deze wedstrijd is gespeeld in Waalwijk. 0-3. Heracles, Groningen, Evert. 1-0 nog altijd voor Heracles. Nu in de aanval met Everton die het strafstoppenbied in gaat. Zoekt het duel waarschijnlijk op met Van Dijk. Dat uh, wint Van Dijk in eerste instantie. Maar Everton houdt de bal. Speelt dan even terug naar Looms. Die weer naar Overtoom. Die maar niet echt grip op de wedstrijd kan krijgen. Dan Armenteros. Die probeert daar uh, Van Low in de luren. Te leggen, dat lukt hem ook voor een deel. Maar het is Van Dijk die zijn doelman helpt. Maar Heracles houdt druk met Everton. Met Overtoom nog altijd in de strafsobier. Daar komt die bal voor. En via een verdediger van FC Groningen gaat de bal over de achterlijn. En is het een corner voor Heracles. Bij die voorsprong dus nog altijd van 1 tegen 0. En komt er een winnaar bij Heerenveen in de Graafschap? Richard van der Maden. Dat is de vraag. Een wedstrijd vol spanning. In elk geval 1-1 nog altijd. We zitten in de 72ste minuut. En de graafschap valt ook aan waar het kan. Heerenveen voetbalt wel makkelijker, maar zeker niet goed vanavond hier voor het eigen publiek. Asaidi speelt op dit moment centraal samen met Dost voorin. Vier spitsen aan de kant van Hereveen. Zojuist een dubbele wissel doorgevoerd bij Ron Janssen. Hereveen zoekt de aanval met El Akcioui. Maar het loopt niet. Het is onzorgvuldig. Het is slordig bij Hereveen. Maar Jeroen, wat gebeurt er bij jou? 0-4 is het voor FC Twente en hij maakt er drie hoor. Mark Janko is de man van de avond. Een mooie goal uit de hoek gekomen, erin geprikt. Mooi doelpunt van Mark Janko. We gaan naar Evert en Apel. Een Koreaans doelpunt, ja. En wie is het dan? Suk Hyun-jun, ooit bij Ajax aangekomen en nu in dienst van FC Groningen. En hij scoort na een vreselijke misser van Mark Looms. Die struikelde over de bal, over zijn eigen voeten. Die nu zijn gezicht verbergt in zijn zwart-witte shirt. En het was Suk de Koreaan die vrije doortocht had naar Remco Past, weer de doelman van Heracles. En Suk, hij faalde niet en hij scoort een heel belangrijk doelpunt. En het zal ongetwijfeld ook groot nieuws zijn in Zuid-Korea. Want Japanse pers en Koreaanse pers duiken altijd massaal op hun landgenoten die in Europa voetballen. En zo zal ook de treffer van Suk in Zuid-Korea luid bejubeld worden. Het is 1-1, nog 17 minuten. Ja, komt er nog nieuws uit Heerenveen, Richard. 1-1 voorlopig. Het kan alle kanten nog op hoor. in deze wedstrijd. Zojuist probeerde Assaidi een penalty te versieren. Maar de winter, de keeper van de Graafschap, die het ook vanavond weer uitstekend doet, ging naar de bal. Zeker geen sprake van een penalty. En Herenveen blijft drukken op die verdediging van de Graafschap. Speelt dus niet goed. Vermaakt het publiek niet. Heeft wel de kansen gekregen. Veel meer dan de Graafschap. Maar het is zeker de verdienste ook van de ploeg van Uldering dat ze hier op 1-1 voorlopig nog steeds blijven. Er zit simpelweg te weinig tempo in de aanval bij Herenveen. Dat het nu wel gaat proberen dus met vier spitsen. Wat opportunistischer. Maar de Graafschap verdedigt goed. En neemt ook nu weer alle tijd voor de vrije trap. Die door keeper De Winter genomen gaat worden. Ulderink langs de zijlijn. Sommeert zijn spelers van de goal af te spelen. De bal wordt gekopt door Breuer. Zojuist ingebracht door Jans. Centraal in de verdediging speelt hij. Dan misschien nu de kans voor twee man voorbij. Legt de bal opzij. Daar moet Jouroes iets komen. Maar daar zit weer een been tussen van een speler van de Graafschap. Zo is het steeds. Breinburg in dit geval. Maar de avond is nog niet voorbij. Nog een keer door het midden waar Hereveen veel probeert om de combinatie te zoeken. Maar daar ligt natuurlijk de ruimte niet. De vleugels zijn weliswaar goed bezet met Narsing en Assaidi, Maar heel veel gevaar komt daar niet in deze wedstrijd vandaan. Assaidi is eigenlijk wat onzichtbaar en datzelfde geldt voor Narsing. Ook deze aanval loopt op niets uit. Het publiek moppert is duidelijk niet tevreden over de thuisploeg. 1-1, 16 minuten nog. En die bij PSV Utrecht. Tegenvaller voor PSV, want Erik Pieters moet het veld verlaten met een blessure. Abel Tamata zal zijn vervanger zijn. 0-0 de stand na een klein half uurtje spelen in de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht. Een wedstrijd die redelijk gelijk opgaat als de keeper van PSV, Isaac Zonderbal, naar voren ramt, wordt gekopt. Door Snijder, Rodney Sneider, broertje Van. En via Bovenberg blijft die bal een beetje in de hoogte hangen. Is het Assade die de bal op het middenveld onder controle krijgt. Gaat de bal naar voren, Buitens. In, in de basis bij FC Utrecht in plaats van Alje Schut. Centraal achterin speelt de bal over de zijlijn. Dan kan de wissel komen. Pieters eruit en uh, Tamata erin. De eerste wissel in deze wedstrijd nog geen doelpunten. 0-0 PSV FC Utrecht. Herakles tegen FC Groningen 1-1. Evert, hebben ze allebei niks aan? Nou ja, goed, dan hebben ze ja, allebei het een, beetje, een punt. Heet, maar... Ja, toch? 1-1 ja. inderdaad. Met die suk die een minuut na zijn gelijkmaker bijna zijn tweede treffer liet aantekenen. Maar die bal ging net voor langs het doel van Remco weer. Groningen nu in balbezit. Sparf speelt de bal dan in de richting van Bakuna. Maar die komt er niet echt goed aan. Rienstra raakte de bal, maar raakt ook Bakuna. En Ed Jansen, de scheidsrechter van dienst, vindt dat een vrije trap voor FC Groningen. Misschien een kansrijk moment, een meter of tien. Buiten het strafschopgebied, wat aan de zijkant, is het Petter Andersson of is het Dusan Tadins die die vrije trap gaat nemen. Meestal is Tadins de man van de spelhervattingen. Die overlegt nu met Andersson wie het gaat doen. Aan de linkerkant zou het Andersson waarschijnlijk worden die rechtstrapt inderdaad. Een kort tikje. Van Thadis op Andersson en naar de schot van Andersson. En dan komt daar eh, die eh, Bakuna inlopen En is er nog een mogelijkheid voor FC Groningen. Want Herakles is toch van slag naar die missen van Looms en die gelijkmaker van Suk Bakuna dan. En dan eh, kan Herakles eruit met Duarte. Die probeert daar even aan te spelen, maar dat lukt niet. Groningen is op dit moment een beetje de baas in Almelo. In het Stadion op het kunstgras. Het is 1-1. En ja, hoe heet dat ook weer? Het kan nog alle kanten op. Hè? Ja, bij Heerenveen de graadschap ook, Richard. 1-1, 77ste minuut en Heerenveen probeert het wel maar is onmachtig ook in aanvallend opzicht. Het heeft een minuut of 10, 15 geduurd voordat we de laatste kans zagen voor Herenveen. Wat dat betreft speelt de Graafschap zeker niet onaardig. Het verdedigt geconcentreerd, probeert bij tijd en wijle ook met veel mensen voor de bal te spelen, de aanval te zoeken. En nu met overgoor dan de combinatie, dat mislukte bal is nu achterin bij Herenveen. Weer zo'n lange bal richting Dost. Die probeert te verlengen met het hoofd maar dan is daar inderdaad goed gevlacht vanwege buitenspel. En loopt ook deze aanval voor Herenveen op niets uit. Het blijft hier voorlopig 1-1. PSV, FC Utrecht. En die uh, ja, ja, eerlijkheid eerlijk ja. gebied te zeggen, dat we ook zeggen dat ik 2-0 op mijn had ingevuld. Nou ja, had het al kunnen zijn. De moeisje maakt net hens in het strafstopgebied. Ja, geen opzettelijk hens. Het was ook heel dichtbij dat de bal tegen zijn arm in het eigen strafstopgebied, in het Utrecht strafstopgebied dus, uh, werd gekopt. Maar alles en iedereen was boos op Van Boekel. Alles en iedereen wat PSV heet natuurlijk. 0-0 de stand, 32,5 minuten gespeeld, bal over de zijlijn. Voor FC Utrecht het is de inworp halverwege de helft van PSV. Er wordt nog even gemekkerd tegen Scheidstadter van Boekel die een moeilijke avond heeft tot nu toe. Maar het nog in de klauw houdt net een gele kaart voor Michael Zullo. De... Australische linksback uh, Overigens, het is geen inwoord, maar een vrije trap. Uh, zo geeft Van Boekelaan voor FC Utrecht gaat uh, genomen worden door Snijder. Vanaf de rechterkant van het veld met het uh, linkerbeen zal hem dus indraaien. En natuurlijk is de moeje mee. Maar ook Nielsen, bal gaat richting tweede paal. Wordt door diezelfde Nielsen gekopt, de centrale verdediger. Maar gaat over het uh, dak van het doel. Marcus Nielsen gaat terug naar zijn plek. Het staat 0-0 na 33 minuten spelen PSV Utrecht. RKC tegen FC Twente. Uh, Janko opdreef vanavond, Jeroen. Ja, hij heeft in de, de laatste 16 officiële wedstrijden nu 16 keer gescoord. 101 competitiedoelpunten in totaal in zijn gehele carrière. Het is een doelpuntenmachine. Mark Janko staat op 10 dit seizoen. Drie keer gescoord van de vier van FC Twente vanavond. En die vierde, die andere, die kwam van het hoofd van Wout Brama En dat is overigens ook een wonder. Want Brama scoort niet zo vaak en scoort al helemaal nooit met het hoofd. Hij kopte die bal overigens beroerd in. Maar hij stond zo dicht bij het doel dat Zoet er niets aan kon doen. Raakte die bal nog wel, maar hobbelde daarna toch over de lijn. 4-0 dus voor Twente nog 13 minuten. Een wisselbaar. Rami krijgt ook uh, zijn speeltijd. En dat betekent dat John, die het goed heeft gedaan, nu naar de kant gaat. Geen Berghuis bij uh, FC Twente. Die is uit vorm, zit niet eens op de bank. De man die zo goed begon aan dit seizoen, Berghuis uh, de Jongeling... die uh, is het nu een beetje kwijt, waar John het beter doet. En Berghuis zal ongetwijfeld nog terugkomen. We gaan naar Heracles Groningen. Een doelpunt in Almelo Willy Overton, die een moeilijke wedstrijd speelt... Van de rechterkant veert hij die bal langs Brian van Loh in de lange hoek. En zo staat Heracles na die gelijkmaker van tot weer op voorsprong. En het is Billy Overton. komt hij hoor. Mooi, hè? Ja, prachtig. Uh, Richard van der Waarden, Heerenveen tegen de graaf komt nog een beslissing. 10 minuten nog, ik vraag het me af. Want Herenveen maakt er niet echt veel van in deze fase. Het ploetert een beetje, het probeert het met veel lange ballen, met opportunistisch spel. Ingebracht zojuist Quentin Quenten-Martinez die vanaf de linkerzijkant uh, speelt. Asaidi nu samen met Dost in het centrum en aan de rechterkant uh, Narsing. Vol op de aanval dus Heerenveen. Nu weer aan de rechterkant. Maar daar komt de sliding van Rogier Meijer. De aanvoerder van de Graafschap. De bal over de zijlijn. Meijer die vanavond voor het eerst in deze competitie in de laatste lijn speelt. Want er zijn veel blessures bij de Graafschap. Dat maakt de prestatie tot nu toe des te knapper. Want 1-1 hier in Heerenveen is voor de ploeg van Uldring natuurlijk een prima resultaat. Nog een uh minuut of negen in dit duel. Heerenveen valt aan. De Graafschap verdedigt. Maar Heerenveen speelt absoluut niet goed vanavond. PSV Utrecht. En die? 0-0 balbezit voor PSV. Eventjes, want uh, goed ingreep ingrijpen van Zulo, maar zijn pas is niet goed op zijn landgenoot Oor. En dus is er een hele slechte terugspelbal. Joetje, wat een drama, zeg Marcelo. Zoals hij de bal terugspeelt, zijn grote Braziliaanse, uh, Braziliaanse hand opsteekt naar Isaacson. Ter verontschuldiging voor die uh, uh, ziekenhuisbal. Want hij levert een uh, hoekschop, geeft een hoekschop aan FC Utrecht. Die gaat genomen worden vanaf de linkerkant door Tommy Oor. Het snelle links van FC Utrecht doet dat met het linkerbeen. Dus een bal die van het doel afkomt. Uh, uh, Nielsen mee naar voren, Buitens mee naar voren. En natuurlijk de moesje staat er ook. Maar hij gaat richting uh, Toivonen En die speelt niet bij FC Utrecht. Bal opgevangen door Snijders, Schiet de bal in één keer in de handen van Isaacson. En dus geen probleem voor PSV tegen FC Utrecht in deze wedstrijd tot nu toe. Wel een probleem dat er nog niet gescoord is. Zowel door PSV als FC Utrecht. Derhalve 0-0. Dikte to love van Robert Palmer. De kwart voor negen wedstrijd PSV tegen Utrecht en die houdt kan. Vijf minuten voor rust, 0-0 de stand. PSV wordt weer ietsje sterker, net een kobbel van Matas net over het doel van Rob van Dijk. Die het uh, niet heel druk heeft gehad. En alles wat hij te doen kreeg, dat heeft hij tot nu toe goed uh, weten te keren. De keeper, de wat oudere keeper, maar dat zegt helemaal niets. Want hij is een goede keeper op Van Dijk. Hij staat in het doel bij FC Utrecht. 0-0 de stand. Balbezit voor uh, uh, FC Utrecht via Bovenberg. Die de bal naar de buitenkant speelt. Uh, is het uh, uh, Mortensen, die een gele kaart kreeg een paar minuutjes geleden. Die de bal naar voren speelt. Dan wordt Hazara uh, opgevangen en krijgt een vrije trap. En dat is een mooi ...plekje voor Rodney Sneijder. Want die bal ligt een meter of vijf buiten het strafschopgebied... ...vanuit de keeper gezien links. Dus voor een linkspoot is dat een ideale positie... ...om eens even lekker in de uh, kruising te krullen. Dat deed hij ook twee weken geleden tegen RKC Waalwijk. Die uh, bal ging er prachtig in vanaf ongeveer dezelfde positie. En nu staat Rodney Sneijder, broertje van... ...dat zal hij zijn hele leven blijven, uh, hoop ik voor hem... Uh, uh, ...klaar om die vrije trap te gaan nemen. De stappen worden afgemeten. Een stap of drie, vier... En dan moet hij met links over de muur. Dan gaat de bal, maar hij gaat in de muur zelfs tegen uh, Lens. En dan kan hij meteen gecounterd worden door PSV. Via diezelfde Lens speelt de bal naar voren. Richting Matas wordt getorpedeerd door Assade. Die moet u beschrijven dat er van boekel komen. En krijgt uh, misschien wel een gele kaart. In ieder geval een vrije trap voor PSV met nog vier minuten te gaan. 0-0. Herakles Groningen, spanning blijft Evert. Spanning blijft met Overtoom in het strafstofgebied bij de voorsprong. 2-1 voor Herakles. De tweede goal ook van Willy Overtoom. Nog altijd in het met. Voorsprong. Voor zich Even speelt de bal nu even terug naar Broens die net in de ploeg is gekomen voor plet. En dan kan Groningen eruit, maar voor hoe lang kan Groningen eruit? Voor heel kort, want het is weer over Tom die toch moraal heeft gekregen om aan wielertermen te gebruiken na zijn doelpunt. Want uh, ja, Overtoom zat moeizaam in de wedstrijd. Herakles zat moeizaam in de wedstrijd. Want Groningen was in de tweede helft toch wel wat gevaarlijker af en toe. Hoewel ook weer niet echt doeltreffend gevaarlijk. Een hoekschop dan voor Herakles Met nog op de klok. Exact twee minuten. Zal al wat blessuretijd bijkomen. Het is Duarte. Die linkstrapper van de rechterkant die corner gaat nemen. Die gaat richting de eerste paal. Die wordt daar weggekopt door Andersson. Maar Overtoom brengt hem opnieuw bij Armenteros. Armenteros nog altijd in de strafgebied En dan kan Groningen eruit. Maar is het Overton die een overtreding begaat. Die een tikkie uitdeelt. En dan een gele kaart krijgt van de Jansen. Maar het zal hem eigenlijk borst zijn. Want waarschijnlijk heeft hij de winnende treffer voor Heracles binnengetrapt. 2-1 met nog twee minuten. Krijgt Heerenveen Lona werken tegen de graafschap. Richard. Ik vrees dat dat niet gaat gebeuren. Slotfase wedstrijd 1 tegen 1. Het heeft... Uh... Er alles schijn van dat deze wedstrijd in een gelijkspel gaat eindigen. Nu wel een vrije trap. Daar zou het dan misschien vandaan moeten komen. Een spelhervatting voor Herenveen. Alle spelers in het strafschopgebied en daar wordt de bal gekruld, maar daar moet Winter dan komen. Doet hij goed. Een beetje half, maar hij ging goed naar de bal. Herenveen probeert het nog steeds in de aanval met Breuer. De bal wordt opnieuw weggehaald, opgevangen achterin. Alle ballen gaan door het midden en niet naar de zijkanten waar toch de ruimte ligt. Dan wordt uh... Daar El Hasnoui, die krijgt tenminste een deal. Gebeurt er ook van alles bij de keeper van Herenveen. Daar ligt dan weer een speler op de grond. Wormgoor, zo is het een vrij hectische slotfase. Maar Herenveen heeft nog altijd niet kunnen scoren in de tweede helft. Het is 1 tegen 1 en dat is teleurstellend voor het thuispubliek. Kort voor PSV Utrecht, Andy. Een minuutje nog plus extra tijd met Wijnaldum in balbezit. Wijnaldum. oh het bijt over de bal. 1 op de rand van het strafstofgebied, dat is jammer voor hem. Het zag er wel uh, koddig en uh, kolderiek uit, maar uh, daar koopt hij niks voor. Wel bal, we weer even voor PSV. PSV dat sterker en sterker wordt, maar de uh, prachtige vertoning die ze een paar weken geleden liet te zien tegen Rode SC kan bij Verna niet geëvenaard worden. 0-0 de standbal, helemaal terug naar Isaacson. We zitten in de laatste minuut voor rust bij 0-0 stand. PSV, FC Utrecht. Evers. Herakles ja. tegen Groningen. Oké, okay, 2-1 nog altijd. En de extra tijd gaat zo dadelijk in. Want de klok tikt richting de 90 minuten. En eens kijken of de vierde officials een bordje omhoog houden. Dat doet hij inderdaad. Hoeveel tijd komt erbij? Drie minuten. Zo, bij die voorsprong van twee minuten dus. Mag FC Groningen een vrije trap gaan nemen. Dat doet Brian van Loo. Een hoge bal in de richting van Soep. Die Koreaan. Die wint in eerste instantie het kopduel. Maar dan trapt Breukers die bal toch wel weg. Het is een rommelige slotfase. Met nog altijd de voorsprong van Herakles. weer over de zijlijn gegaan. En de omerloze ploeg mag ingooien. En heeft er uiteraard weinig haast mee. Gaal stroef bij Heerenveen de Graafschap als ik jou zo hoor Richard. Ja op dit moment niet meer. 1-1 nog steeds de stand Heerenveen. Dat aanvalt drie minuten. We zitten in die extra tijd. El Aksjoui pompt de bal nog eens een keer richting Bas Dos. De man met lengte die kopt ook wel. Maar dan is Rozen daar toch weer als eerste bij de afvallende bal. Probeert de bal weg te schieten. Dat mislukt weer. En dan moet El Hasnaoui de eenzame spits van de Graafschap naar de bal. Die op eigen helft zich laat zakken. Speelt de bal... Naar naar de zijkant, daar staat de Leeuw, de man die de goal maakte voor de Graafschap vlak voor rust. De Leeuw probeert het strafstopgebied in te gaan, verliest dan het duel, dan kan Heerenveen weer overnemen. De ruimtes zijn nu groot, de bal gaat even terug om dan vervolgens weer denk ik een lange bal te geven. Dat gebeurt inderdaad, maar dan is het wormgoor weer bij de Graafschap in die extra tijd van deze wedstrijd. Nog altijd 1-1, het kan nog steeds, maar ik denk dat het bij een gelijkspel blijft. Andy in Eindhoven. Lange avond, kwart voor negen begonnen. Drie kwartier gespeeld, oftewel we zitten in de extra tijd van één minuut die nog tien seconden zal duren als Isaacson de bal bij 0-0 standen naar ramt. En dan hoeft het niet meer, zegt van Boekel. Paul van Boekel de scheidsrechter die het moeilijk heeft gehad in de eerste helft. Beide ploegen eh, redelijk gelijkwaardig. PSV misschien ietsje sterker, maar toch 0-0 bij rust. Straks tweede inning tweede bij uh, Andy. Uh, Stotsvaartse bij even, Gerakles tegen Groningen. Anderhalve minuut nog. Willy Overtoom wordt naar de kant gehaald. En Mike de Een extra verdediger komt in de ploeg van Peter Bos. Een uh, juiste keuze. Overtoom, uh, de man van uh, waarschijnlijk de winnende goal. En eens kijken of Herakles die voorsprong van uh, 2-1 kan gaan vasthouden. Het is pas de doelman die met een uh, verre trap probeert de bal richting Everton te spelen. Die verliest het kopduel van Kappelhof. En Suk, die zojuist een uh, kopbal afvuurde op het doel van Herakles. Die Suk maakt toch wel aardig indruk hoor, die Zuid-Koreaan. Soms dan. Uh... Uh, ja, dan wordt hij een beetje afgeschreven als, als het lachetje. jij kan er weinig van, maar ik moet eerlijk zeggen dat hij een paar aardige dingen heeft uh, gedaan. Niet alleen het doelpunt wat hij scoorde, maar ook voetballend als aanspeelpunt. Is hij uh, toch wel uh, ja, een van de lichtpuntjes in het team van FC Groningen. Er gaat weer een lange bal richting hem. Hij verliest dit keer een kopduel van En dan gaat hij over de schoen bij Riemstra. En kijkt hij meewarig zo naar zegt de Jansen. Dan is dit geen vrije trap. Inderdaad, dit is een vrije trap. Slotseconde van de wedstrijd. Misschien dan toch nog een mogelijkheid voor FC Groningen om opnieuw langs zij te komen. Dat lukte ook na de 1-0 van Duarte. Wordt er nog gewisseld? Er wordt niet meer gewisseld. Er is Dusan Tadic die die vrije trap kan gaan nemen. De Servier kan dat doorgaans heel erg goed. Heel erg zuiver met zijn linker. Daar gaat die bal het strafschopgebied in. Daar wordt hij weggewerkt en dan kan uh, Irakles eruit met Duarte. 3 tegen 2. En uh, komt er nog een doelpunt bij. Armenteros dan in balbezit Halverwege de helft nu van uh, Groningen. Armenteros de strafgebied in duwleert met Burnett. En Burnett raakt die bal het laatst. Een corner voor Herakles Dat dus de voorsprong heeft van 2-1. En die voorsprong koestert. En waarschijnlijk ook deze wedstrijd met 2-1 zal gaan winnen. Heerveen de graafkrap. Ja, nou. nu afgelopen Robert. Kamphuizen blaast voor het laatste in deze wedstrijd. 1-1 en dat is natuurlijk een... Fikse tegenvaller voor de thuisploeg, voor de Heerenveen, voor de ploeg van Ron Jans. Ja, als je wat wil dit seizoen en je wil revancheren voor dat rampseizoen dat uh, net achter de ploeg ligt. Ja, dan zul je dit soort wedstrijden tegen de Graafschap moeten winnen. Dat lukt Heerenveen niet. Het speelde ondermaats vanavond in het Abelenstra stadion. De Graafschap pakt eindelijk weer eens een punt na drie nederlagen op rij. 1-1 eindigt het hier. Twee doelpunten in de slotfase van de eerste helft. Ben je zeggen, Groningen is het afgelopen 2-1. Dan rolt de bal alleen nog, wou ik zeggen. Maar ik hoor het al, RKC tegen Twente, Jeroen. Ja, Mackie was het voor Twente vanavond 4-0 gewonnen door drie doelpunten van Janko, één van Brama. Twente doet goede zaken, want het loopt twee punten uit op Ajax en twee punten in op AZ. Komt op 20 punten en dat is uitstekend. Het heeft de krachten gespaard na de 4-0 met het oog op de Europese week die eraan zit te komen. Misschien wel een van de betere wedstrijden gemakkelijk door Twente gespeeld vanavond. En RKC viel een beetje tegen, maar dat mag ook wel een keer. 0-4. Could let En somebody that I used to know. Tien over half tien. We gaan terugblikken op de wedstrijd van kwart voor zeven. Ajax AZ 0-2 bij rust. Door van Holman en Berends. 1-2 door Mani. Rood voor 1-0. twee keer geel. En dan toch nog 2-2 dankzij een afstandsschot van Jansen. Straks Frank de Boer. Eerst AZ-trainer Gert-Jan van Die is niet blij met het resultaat. Nou, als jij een 2-0 voorsprong hebt genomen... door middel van goed voetbal... Uh, uh, na rust, niet gedaan, door een, ik denk toch wel een, een onterechte penalty uh, 2-1. Uh, dan uh, krijg je een situatie waarin Ajax met 10 man verder moet. Dan staan we nog steeds met 2-1 voor. Uh, je krijgt een paar uh, goede kansen op, uh, op, uh, op de derde, Benschop. Ja, yeah, met name Benschop. En dan is het heel jammer dat uiteindelijk Theo Janssen de 2-2 binnenschiet. Ik moet wel zeggen dat ik wel ook, ook, ook heel erg kan waarderen dat Ajax ook vol op de winst bleef spelen. En ja, dan ving je het ook af. In hoeverre hebben jullie in die tweede helft op de winst gespeeld? Met andere woorden, die voorsprong nog willen uitbouwen. Nou, ik denk dat je, als je gezien hebt waar wij storen, waar wij druk zetten... Uh, dat wij, uh, dat hebben we ook in de rust gezegd... we willen dat die eerste 20, 25 minuten na, na, van de eerste helft... willen we eigenlijk uh, doen herbeleven. Want dan weet je gewoon dat het publiek uh, moeilijk gaat lopen doen. En dat, uh, dat Ajax ook uh, de motivatie kwijtraakt. Nou ja, dat, dat lukte niet helemaal. En uh, ja, Ajax heeft niks te verliezen. En die werden gesterkt door die 2-1 uh, uiteraard net naar rust. Dat was, was wat aan de vroege kant. Dat was een cruciaal moment. Je hebt net de beelden gezien. Jij vond het geen strafschop. Jij wel dan. Ah, ze vallen er wel echt in. Ja, maar als het al een overtreding is, want dat moeten we eerst ook nog maar eens afvragen of dat een overtreding is, ja, dan is het gewoon buiten de 16. Het was moeilijk te, te zien. Eigenlijk vallen binnen de 16, dat, nou, dat is niet moeilijk te zien. Je kunt zien dat hij hem buiten de 16 inzet. en niet, niet een stukje buiten hem is, gewoon een meter buiten de 16 zet hij hem in. En dat ze daarna doorglijden dat het veld glad is, dat is een ander verhaal. Maar hij wordt gewoon gemaakt buiten de 16, dus dat is niet moeilijk te zien. De 2-2 van Ajax, dan de kansen van Benschop, je hebt het al eventjes over gehad, trek er niet de haar uit je hoofd. Ja, nee, maar dat weet je in zo'n wedstrijd. Kijk, we hebben in de eerste helft ook nog een of twee goede mogelijkheden gehad in de omschakeling om, om de derde goal te maken. Ja, en dat kan je opbreken. Nou ja, dat, dat is ons ook opgebroken. Aan de andere kant moet je ook respecteren en, en, en respect opbrengen voor het feit dat de Ajax het niet op heeft gegeven. En is blijven knokken voor, voor een positief resultaat. En dat heeft geresulteerd in een gelijkspel. Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. Goed, dan ging Jan Rolst natuurlijk ook naar de thuisspelende ploeg Ajax. Hier is de trainer Frank de Boer. Frank, in hoeverre kun jij gelukkig zijn met een punt? Nou ja, als je 2-0 staat en je komt ook nog met 10 man te spelen... daarvoor heb je wel al 2-1 gemaakt. Uiteindelijk kun je daar mee leven natuurlijk. Alleen ja, thuis wil je gewoon altijd drie punten halen. Maar je weet ook dat het een concurrent is, en wil je dat... Uh, dat gaat in ieder geval kleiner maken. Maar ja, ik, ik, ik denk toch dat ik uh, ja, positief moet zijn in eerste instantie... over de manier waarop zij de tweede helft dan uh, hebben gereageerd. En ook met team man, uh, uh, ondanks met teamman de AZ uh, in de 16 heb gedrukt... eigenlijk continu de druk heb gehouden. En dat zij het uiteindelijk helemaal niet uh, meer wisten. En ook een compliment aan het publiek die uh, ons heel goed steunde op dat moment... En, ja, dat is het uh, positieve wat je moet meenemen naar de volgende wedstrijden. En natuurlijk, je hebt twee punten verloren, dat is uh, duidelijk. Maar als ik de tweede helft zie, dan, uh, dan stemmen dat weer positief. En dat kunnen we heel goed gebruiken naar de volgende wedstrijden. Maar goed, die, die eerste 30 minuten. AZ komt op 2-0, veel slordigheden achterin. Uh, uh, waar, waar weet je dat dan? Nou ja, slordig, hè, je zegt het zelf al. Uh, heel onnodig uh, balverliesleider. Ja, dan deden zij dat heel goed... En... Ja, dan kom je dan uh, de 0 zelf ook uh, de kans om uh, om te scoren. We hebben volgens mij drie keer de lat uh, geraakt in deze wedstrijd. Dat geluk hadden wij uh, dan niet. Ze hadden geluk met een uh, bal die van richting uh, wordt veranderd. Maar dan gaan daarvoor gaan er gewoon heel veel dingen fout. En ja, dat, dat mag niet. En de tweede helft ging, gaat er ook wel heel veel dingen fout. Maar uh, ja, dan gaat het met heel veel passie. En uh, dat heb ik de eerste helft niet gezien. Um, ja, Frank, bied toch weer hoop. Vooral de tweede helft neem ik aan. Ja, ja, je moet, uh, je moet de negatieve ook uh, belichten. Maar zeer zeker ook de, de positieve punten. En dat, uh, dat gaan we ook zeker doen. En ik, uh, ik heb het gevoel dat dit misschien wel een hele belangrijke kindwinkel kan zijn. Laten we hopen. Dankjewel.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 Africa for Africa Wakka wakka, this time voor Afrika van uh, Shakira. Kort voordat we naar uh, de tweede helft gaan van PSV Utrecht... nog even terug naar uh, de arena. Theo Jansen, hij lag onder vuur. Uh, niet geschikt voor Ajax. Uh, kreeg wel veel ballen, maar deed er te weinig mee. En meer van dat soort zaken. Uh, hij lag echt onder vuur. Maar vandaag scoorde je toch wel mooi de gelijkmaker. Theo, glimlach op je gezicht. Ik zie mezelf nou niet, maar volgens mij valt het wel mee. Maar tevreden uiteindelijk met het gelijkspel? Nou, uiteindelijk wel. als dus je 2-0 achterkomt en uh, ja, je begint goed de tweede helft... 2-1, kom met tien man. Ja, dan ben ik wel tevreden met, uh, met de 2-2. Hoe kan die eerste helft zo verlopen, dat eerste half uur? AC toch makkelijk op 2-0? Uh, discussie bij jullie, jij met Vertongen. Jongens, wat is er aan? Wat was er aan de hand? Ja, we, we zetten niet goed druk. En, uh, dus, daardoor konden ze er vrij makkelijk doorheen spelen. En, en daarbij uh, verloren we heel makkelijk de bal... Uh, ja, als je dat doet, dan, dan uh, is AZ een ploeg die uh, met twee, drie plaatsen uh, er doorheen kan uh, spelen. En dat gebeurde. En, uh, dat gaf ik aan. Dat, dat ik vond dat er eerder druk gegeven moest worden. Dus uh, dat, uh, dat ze een treintje hadden moeten maken op het, vanaf achter naar voren. En, en dat dat niet goed ging. er was behoorlijk veel irritatie. Ja, omdat je weer een wedstrijd begint. En je hebt allemaal goede intenties. Je allemaal die west... Het is niet voor het eerst. Nee, klopt. En uh, je, je weet dat het weer een belangrijke wedstrijd is. Dus iedereen wil er vol op gaan. En dan... Dan kom je zo makkelijk uh, weer 2-0 achter te staan. En dan moet je weer vechten de hele wedstrijd. en uh, ja, Dan maak je jezelf, jezelf heel moeilijk en heel zwaar. En dat is uh, vandaag gebeurd. Hamvraag is natuurlijk Theo voor jou persoonlijk. Hoe was het om op die positie te spelen? Meer vooruitgeschoven op het middenveld? Hoe dat was? Ja, vertrouwd. Ik bedoel, ik heb daar... Uh... Prettig dus. Ja, of dat prettig was. Ik bedoel, ik vind het lekker om, uh, om betrokken te zijn in het spel. En uh, dat zou normaal gesproken heel goed uh, moeten kunnen als verdediger in de middenveld. En uh, ja, dat, dat, dat gebeurt niet altijd. Dus uh, vandaag was ik wel veel aan de bal. En uh, ja, dat voelde lekker. Je zat ook lekker in je vel, je zat lekker in de wedstrijd. En dat doelpunt, dat komt dan ook niet zomaar. Dat is een vervolg, een gevolg ervan. Ja, nou, maar je bent aan het loeren natuurlijk de hele tijd uh, naar de ruimtes die, die hen weggeven. En, ik had in de eerste helft al een paar keer dat ik het gevoel had... Van als ik die bal krijg, dan kan ik hem mede aan schieten. En dat gebeurde niet. Dat is er ook aangegeven in de rust. En de trainer gaf het ook nog aan. En uh, ja, de tweede helft dan op het einde kreeg ik die bal wel. En uh, ja, hij viel goed binnen. En toen was het 2-2. Theo Jansen was dat tegen Jan Roels. De bal rolt weer in Eindhoven en die houdt kan. Met Utrecht in de aanval. 0-0 stand. Eerste minuut na rust. Bovenberg schiet de bal tegen tegenstander Tamata op. Uh, ingevallen in de eerste helft. Voor de geblesseerd geraakte Pieters. En de bal ging over de zijlijn. Is ondertussen alweer ingegooid. Balbezit voor FC Utrecht. Goede bal de diepte in. Maar wordt weggekopt door Marcelo. Opgevangen door uh, Manolev. Die de bal naar voren ramt richting Lens. Lens gaat er langs. Maar maakt een overtreding. Kleine overtreding, maar goed uh, genoeg voor scheidsrechter Van Boekel om te fluiten voor een vrije trap. Omdat Zulo, de Australiër, eventjes uh, vastgepakt werd aan de rechterschouder. En dus terecht terechtgefloten door scheidsrechter Van Boekel, op vrije trap genomen naar Rob van Dijk. Een uh, openingsfase in de eerste helft voor, uh, voor PSV. Daarna wat FC Utrecht en daarna was het eigenlijk uh, gelijk opgaand. Waarbij PSV een paar keer... Uh, Dicht bij een doelpunt was en ook bij een penalty toen Dumouje onder andere hens maakte. Maar niet uh, gehonoreerd door Van Boekel Balbezit voor Assade. Assade bal helemaal terug en dan via Nielsen de bal naar keeper van Dijk. Maar wordt niet opgejaagd, kan de bal dus rustig naar voren trappen. Maar die bal wordt meteen opgevangen door even op het middenveld. Want hij uh, wordt uh, goed vastgezet door PSV. De bal via Marcelo naar Bouma. Bouma gaat dus lopen met de bal aan de linkervoet. Tikt hem opzij naar Marcelo. Die kan dan weer een meter of tien maken. Gaat nu over de middenlijn, over de as van het veld. Houdt dan even in en levert in bij Strootman. Strootman met de fluwelen linkerbal naar de buitenkant naar Mertens. Nog niet al te veel van gezien, behalve de eerste 18 seconden. Toen hij een enorme kans kreeg en nu ook de bal kwijt. Maar de bal wordt weer opgepikt door Marcelo Mertens. Die dus door die drie doelpunten van Janko, waarmee Janko op tien komt. Janko's adem in de nek voelt wat tops. Betreft, want Mertens staat op 11. Uh, en vanavond tot nu toe droog als Marcelo de bal weer slecht geeft. Want is dat toch een hele matige verdediger, de Braziliaan van PSV? Maar de bal kan toch nog in PSV bezit blijven via Mertens aan de linkerkant van het veld. Mertens met de voorzet, maar wordt uh, weggekopt en weer opgevangen door PSV. In de, in de middencirkel door Marcelo, die hem snel inlevert bij Stroopman op de as van het veld naar Toyfone. Afgelopen uh, week dinsdag nog spelend tegen Nederland en scorend tegen Nederland... Via wat kort spel van Tamata gaat de bal weer naar Marcello. Het is rondspelen geblazen omdat het goed staat bij FC Utrecht. Nu is de bal bij Lens aan de rechterkant. Maar nee, geen meter komt PSV verder. En dus staat het ook na drie minuten in de tweede helft nog altijd 0-0. Of het moet nu gevaarlijk worden? Nee, 0-0. Adams en a Rhythm of Life. Drie minuten voor tien, zo het nos van tien uur. Nog even resume. Ajax Z2-2. Herakles Groningen 2-1. RKC Waalwijk tegen FC Twente 0-4. Drie goals van Janko. Heerenveen de Graafschap 1-1. En PSV Utrecht, daar staat het volgens de laatste berichten nog steeds 0-0. Meer erover natuurlijk na het Nationaal van tien uur. Dan ook het buitenlands voetbal. En een overzicht van dat wat er gebeurd is vandaag in de Eredivisie. Gaat tot zo op één, De komende weken in bureau buitenland de Arabische herfst. Volgende week zijn de eerste vrije en democratische verkiezingen ooit in Tunesië. Deze verkiezingen zijn heel belangrijk. Er komt een. De grondwetgevende raad wordt er gekozen. Spanningen tussen fundamentalisten en seculieren nemen toe. Het wordt een land waarin het hetzelfde zal zijn als in Afghanistan. Waar steeds minder rechten zullen bestaan en waar alles wordt gedirigeerd door angst voor God. Tunesië naar de stembus. Morgenavond tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.